In Tibet hebben reddingswerkers na een dag zoeken... nog geen overlevenden gevonden in een ingestorte mijn. De kans is groot dat 83 mijnwerkers het ongeluk niet hebben overleefd. De mannen werden bedolven toen aarde en stenen een dal ingeleden... meldde de Chinese staatstelevisie gisteren. De mijn, waar koper, zilver en goud wordt gewonnen... ligt niet ver van de Tibetaanse hoofdstad Lhasa. Meer dan duizend hulpverleners proberen de mijnwerkers te redden.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Komen ze eruit of komen ze er niet uit? De politiek, zo lijkt het, kijkt met angst en beven... naar het overleg tussen werkgevers en werknemers. Waarom is dat overleg zo belangrijk? De gast bij ons, de net nieuwe voorzitter van FNV-bondgenoten. Ellen Dekkers, goedemorgen. Goedemorgen. En over de betekenis van dat wel-of-niet-akkoord... praten we natuurlijk ook met Sibrand Buma... CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer en partijleider. Goedemorgen, meneer Buma. Goedemorgen. En natuurlijk praten we met u ook over een tussenformatie... En over de toekomst van het kabinet genoeg te bespreken. En Hans van Balen, de voorhoede van de VVD in het Europees Parlement. Goedemorgen. Goedemorgen. En met u kijken we ook naar het buitenland, Cyprus, de eurocrisis en Syrië natuurlijk. Maar ja. we kijken eerst even in de zaterdagkranten. Ja, en u kan ons trouwens ook zien hè, op troskamerbreed.nl en Politiek24. Niet in de kranten, maar wel op alle nieuwssites. Het bericht dat de Angolese jongen, we hoorden het ook net in het nieuws, Mauro een verblijfsvergunning heeft gekregen. En dat bericht is ook uh, bevestigd uiteraard... door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Meneer Buma, wat vindt u ervan dat hij nu toch... Uh, deze mogelijkheid heeft gekregen hier gewoon te blijven? Ja, laat ik het voorop stellen. Uh, dit is voor hem heel mooi. Dit is gewoon heel goed. Uh, we hebben het als CDA een, een regeling ook gesteund voor de... Uh, jongeren die nu nog tussen wel en Schip zaten... wat het kabinet in het regeerakkoord heeft gezet. Kinderbord, uh, kinderbord, ja, ja daar uh, valt ook uh, Mauro onder. En het is heel mooi dat deze zaak, die, die zo pijnlijk is geweest uh, toen die speelde... op deze manier kan worden opgelost. Ja. U was feitelijk met uw partij er wel voor, weliswaar humaan... hem toch uh, vaarwel te zeggen. Nou ja, u weet hoe het ons verdeeld heeft, hoe moeilijk dat was. Zeker. Uh, het dat nieuwe kabinet, ja, ja, precies. Uh, er is toen zeg maar een tijdelijke oplossing gevonden. Het nieuwe kabinet uh, heeft het opgelost volgens de enige manier waarop je dit kan oplossen. Een algemene pardonregeling. Uh, die is er nu gekomen, geldt ook voor Mauro... En volgens mij kan iedereen hier alleen maar heel blij mee zijn. En het is vreselijk dat het zo'n uh, zo verdeeldheid heeft gecreëerd... toen dit uh, anderhalf jaar geleden speelde. Ja, dan is het altijd prettig vooruit te kijken. Maar soms moet je ook even terugkijken. Heeft u dan spijt van wat er in uw partij gebeurd is... en wat u zelf ook over deze kwestie heeft veroorzaakt? Nou, de werkelijkheid is natuurlijk dat uh, binnen onze partij... daar enorme discussie over speelde. U, u herinnert het congres wat ook plaatsvond in die tijd. Ja, maar ik had het toen... spijt. Ja, ik ga mijn woorden uh, even zelf uh, kiezen vanochtend. Okay. <laughs> uh, meld u als het komt. Kijk, de, de werkelijkheid is dat het toen ons zeer verdeeld hield. En toen hebben we uh, als CDA binnen de beperkte regels die er waren... wel een oplossing weten te vinden die maakte dat hij toen in Nederland kon blijven. Dat was het dat studieverlof, hè? He, ja, ja, en dat was toen al duidelijk dat dat geen blijvende oplossing zou zijn. Maar voor de eerste periode. Er is nu een nieuw kabinet dat de definitieve oplossing heeft gemaakt. Daar kan ik alleen maar heel tevreden mee zijn. Ik weet wel dat we toen met alle pijn en moeite die er was... Um datgene gedaan hebben wat kon... om hem toen in Nederland te houden. Maar tegelijkertijd was uw conclusie toen... en ook die van de toenmalige verantwoordelijk minister Leers... ik kan niet anders. Klopt. Dat, Vindt dat, u het achteraf jammer dat er op zo'n manier... met zo'n nou, toch heel kwetsbare jongen is omgegaan? Ook nou, het was de natuurlijk gebaseerd op, uh, op regels... die al eerder door de <kwijnt> Partij van de Arbeid... CDA-kabinet daarvoor waren vastgelegd. Gert Leers heeft daar toen ook het nodige over gezegd. En wat we toen geprobeerd hebben... nogmaals met alle pijn die er was... Uh, de, de, de, Rond die zaak, is om in ieder geval een oplossing te vinden die maakte dat hij niet op dat moment weg moest. Het ja, kabinet de... is gevallen, nieuw kabinet uh, gekomen. En dus ik vond het goed dat ze dus... deze oplossing hebben. Ja, die route die u allemaal aangeeft, dat is allemaal uh, helder. Maar u bent wel ook met uw partij mede veroorzaker uh, geweest van het feit, gewoon feitelijk geconstateerd, dat het zo'n kwestie is geworden. Mijn vraag was: heeft u spijt achteraf dat het zo gelopen is, waar u mede verantwoordelijk voor was? Want u bent nu heel blij. Ja, en ik sta dus achter de keuzes. Spijt, zei je, ja? Nee, ik gebruik mijn eigen woorden. Ik sta okay. achter de woorden die ik ja. toen ook gebruikte en nu ook. En dat is dat toen wij gezocht hebben naar de ruimte die er was binnen de regels die golden. Maximaal en, ja. en opgerekt ook nog. Ja. Vervolgens is er een regel gekomen, ook voor meer kinderen dan alleen maar Mauro. Want het speelde beter. En dan kan ik ook vanuit de oppositie ja. alleen maar met instemming zien... dat het huidige kabinet ervoor een oplossing op heeft gemaakt. Waarom is het altijd zo moeilijk voor politici om te zeggen... wij hebben dat... Toen eigenlijk verkeerd gedaan, ik heb daar spijt van. Omdat de werkelijkheid een totaal andere is. De werkelijkheid is dat we toen juist binnen de beperkte mogelijkheden die er waren... Uh, wel de mogelijkheid hebben gezocht en gevonden om hem in Nederland te houden. En voor een oplossing voor Mauro die blijvend is... en ook voor heel veel anderen waar het voor speelde... was een regeling zoals nu een generaal pardon nodig. Ja, die toch, is er gekomen. toch blijft daar kan het ik wel... maar alleen maar bij instemming ja, mee betuigen. Toch blijft het wel wonderlijk dat dus onder een kabinet... waar uw partij in zat, dit niet mogelijk was. En nu zit er een kabinet zonder uw partij. Nu is het wel mogelijk en nu bent u er blij mee. Ja. Hm. En, en is het was dat was gebaseerd op een regeling zeg ik ook nog, kijk, die daarvoor, de, de regeling waar Mauro toen, waardoor hij weg moest, was een regeling die ook door een partij van de arbeidsstaatssecretaris in dat tijd in het leven was geroepen. Dus het is, de verschillende partijen hebben hier een rol gespeeld. Ik kan alleen maar zeggen, uit de grond van mijn hart, dat de oplossing die er nu is gekozen, voor mij dus, goede is. U bent dus blij met iets wat een ander heeft gedaan, wat toen u zelf in die positie zat, niet gedaan zou hebben. Wij hebben toen binnen de regels... Nou, die snap er u, waren, snapt ja, snapt u dat, dat wij willen gewoon een antwoord hebben? Waarom is het zo moeilijk om te zeggen? Ja, ik ben blij en wij hebben het achteraf gezien. Misschien niet zo goed gedaan. En wij waren mede veroorzaker van die hijsa. Omdat de werkelijkheid anders is. Oké. Okay. En de werkelijkheid is anders. Okay, ja, ja. Nee, maar u, u, u gaat nou, nee. toch gewoon weer iets te cynisch overheen. Want nou, de werkelijkheid is dat er op dat moment een regeling was... van een vorig kabinet die wij hebben opgerekt en verruimd. Daardoor kon Mauro blijven in plaats van dat hij weg moest... Het kabinet is gevallen, er is een nieuw kabinet gekomen... Mm -hmm. dat een regeling heeft gemaakt voor een groep van 800... Dat steun ik, en daar ben ik blij mee. Punt. Hans van Balen daarover. Het vervelende is, het is destijds tot een enorm drama opgeklopt. Met tranen, met briefjes tijdens televisieuitzendingen. Terwijl toen minister Leers, en nu staatssecretaris Steven... die hebben ook de mogelijkheid in individuele gevallen te zeggen... dit vinden wij schrijnend, wij nemen dus een andere beslissing... dan de algemene beslissing. En dat werd onmogelijk voor minister Leers... eigenlijk omdat het zo opgeklopt werd. Uh, er is nu die nieuwe regeling, maar... Ik ben voor Mauro zelf blij, maar zo moet het nooit meer lopen. Die discretionaire bevoegdheid, die had Leerst. Ha daar had hij gebruik van kunnen maken, zegt ja. Van Balen. Reageert u daar nog eens op, meneer Buma? Nou, dat, zo zegt Hans van Balen dat niet. Want die oh, hij zei wel net ja. Nou, de discretionaire bevoegdheid toen uh, was, was ook binnen mogelijkheden. We zitten nu een beetje, dat is het lastige, een zaak... waar ik me natuurlijk ook zelf heel precies mee bezig heb ja. gauw over ja. te doen. En ik weet waarom Gert Leers daar toen niet gebruik van kon maken. Um, dus dat heeft hij niet gedaan. Waar ik het met Hans van Balen zeer mee eens ben... is dat de, de enorme media-aandacht het alleen maar moeilijker maakte. is ook een van de lessen, denk ik, die we geleerd hebben. En in, ja, met alles wat er gebeurd is en alle fouten die er zijn gemaakt... kan ik alleen maar zeggen dat het goed is dat nu deze zaak tot rust komt. En daar kan ik alleen maar mijn instemming mee betalen. Ja. Goed, we gaan naar ander nieuws uit de Volkskrant van vandaag. Nederlandse bedrijven blijken via belastingparadijzen belasting te ontwijken. Dat schrijft dus de Volkskrant. Shell en ABN AMRO zijn een ware kampioen in deze belastingontwijking. Zij betalen op de cayman eilanden of Bermuda bijvoorbeeld... 0% belasting over hun winst. Meneer Van Balen, wat vindt u ervan dat een bedrijf als ABN AMRO... een genationaliseerde bank van deze constructie gebruik maakt? Het vervelende is, als iets legaal is, als iets mag, uh, dan kun je zeggen... je moet het niet doen, maar het mag wel. Maar we lopen uh, daardoor wel miljoenen nee, belastingopbrengsten mis. Dus het betekent dat je moet onderhandelen met belastingparadijzen... zoals dat al eerder is gebeurd, zodat zij de deuren sluiten. Of in ieder geval bijna sluiten. Uh, dus ik vind dat de Nederlandse regering en andere regeringen moeten zeggen... wij pakken die belastingparadijzen aan uh, en... Uh, ja, een bedrijf zal altijd gebruik maken van een kier in de deur. Maar hoe gaat, kun je die belastingparadijzen uh, aanpakken? Door binnen te vallen met wapengeklemmen? Uh, daar hebben wij helaas de mogelijkheid niet nee, meer toe dus, uh, met dus? ons leger. Dus wat je dan kan doen, dat is ook gebeurd. Je zet heel veel druk op een land. Amerika heeft dat ook gedaan. Uh, je gaat het, uh, laten we zeggen, de, de betrekking met zo'n land nog eens bekijken. Uh, ja. Kortom, die druk werkt bijna altijd. Maar als we naar de moraliteit kijken. Een genationaliseerde bank, daar zitten onze belastingcenten in. Van ABN AMRO. Kost ons heel veel geld, en die bank die laat de winst vallen, ver, ver, ver weg van ons. Is dat moreel aanvaardbaar? Dat vind ik moreel niet aanvaardbaar. Uh, ik vind dat je normaal belasting moet betalen, maar ik zeg als er een mogelijkheid legaal is, zelfs ook al vind ik die moreel niet goed, moet je die mogelijkheid dichten. Maar goed, u bent uh, medewetgever. U ja. zou kunnen zorgen voor wetgeving die dit onmogelijk maakt. Nou ja, je ziet dat bijvoorbeeld in, in de Europese Unie er ook hoe langer meer wetgeving is, waardoor ook uh, laten we zeggen Luxemburg uh, en dat soort landen, eigenlijk hun wetgeving hebben veranderd. Hè, vroeger kon je je geld in Luxemburg parkeren en uh, kaarde er geen haan naar. Tegenwoordig geven zij ook openheid van zaken. Ja, mevrouw Dekkers, u daar even over. Dit soort bedrijven, waar ook vaak weer ontslagen vallen mm. natuurlijk, om u maar even op uw vakbondsachtergrond aan te spreken, en die dan toch via een handige legale route op deze manier minder belasting hoeven te betalen. Nou, daar dan... ben ik het toch wel heel erg eens met Hans van Balen dat je zegt van nou, het hoort niet, ja, het kan wel legaal. Dus ik heb inderdaad twee dingen. Wat kun je doen in regelgeving om het te voorkomen? Maar inderdaad ook eh, bedrijven aanspreken op hun eh, maatschappelijk verantwoord ondernemersgedrag. Want ik denk dat daar toch wel een heleboel over te zeggen valt. Ja. En... Meneer Buma, als, uh, dit is opgeworpen, uh, of uh, dit verhaal aan de volkskant komt ook mede naar aanleiding van een opmerking van Diederik Samsom gisteren in het programma College Tour uh, over het feit dat Nederland uh, uh, voor uh, bedrijven, buitenlandse bedrijven, een belastingparadijs is. Zijn dit beide zaken waarvan u zegt, ja, daar moeten wij als politiek echt iets aan doen? Nou, het zijn in ieder geval vergelijkbare zaken. Kijk, alleen het is wel zo dat als het gaat bijvoorbeeld om Nederland... we hebben een belastingtarief wat aantrekkelijk is voor grote bedrijven uit het buitenland. Als Diederik Samsom dat nu wil veranderen, dan zal hij het ook moeten doen. Hm. En ik ben bang dat hij het wel zegt. Maar... maar uiteindelijk is het wel gewoon een belastingopbrengst die we hebben. Maar het, zou u mensen is... daar wel in steunen? Ik als hij dat... zegt, ik wil dat veranderen? Ik zou dit soort dingen pas willen veranderen als je in staat bent om met alle landen die het aangaat afspraken te maken. Want dat heeft natuurlijk geen enkele zin als Nederland de belastingen verhoogt... en vervolgens al die bedrijven naar een ander land gaat, gaan... waar nog minder controle is, de Bahama's, de cayman eilanden om daar belastingen ja, niet te als, betalen. Ja, maar als u het zo zegt, dus verandert er natuurlijk helemaal niks. Nou, ik vind hè? zeker niet dat Nederland de verplichting heeft om als eerste dit te veranderen... Het zijn legale belastingopbrengsten voor Nederland. Als we deze belastingopbrengsten niet hebben... dan moeten we ook bereid zijn om een aantal miljarden weer extra te bezuinigen... of andere belastingen te verhogen. Daar zit het niet op te wachten. Het mag. En dat kan als Diederik Samsom het anders wil... Dan moet hij niet naar de College Tour gaan en dat zeggen. Maar dan moet die stoer in de Kamer komen. Een voorstel indienen om het echt te veranderen. En daar wacht ik ook op. Kijk, Nederland is Landsmaal. natuurlijk niet uh, de Cayman-eilanden. Het gaat erom dat wij proberen ons land aantrekkelijk te maken. Met ook belastingfaciliteiten. Uh, dat is zelfs over de jaren ingeperkt. Want je zelf moet denken: is dat wel nodig? Dus het moet aantrekkelijk voor bedrijven zijn hier te komen. Uh, en ik ben het met Buma eens dat als je reden hebt om dat te veranderen... dan uh, dien je wetgeving in. En, en... en uh, is, is niet inderdaad... een uh, programma op de televisie of de radio... het geëigende uh, moment om dat te doen. Het is wel uw coalitiepartner natuurlijk... die uh, dit heeft gezegd. Hè? Ja, maar daar kun je er toch ook nog een mening over hebben... of ja, verstandig zeker. Maar wat vindt u er dan van dat uw coalitiepartner... Hey, kijk, we leven, in, we leven echt... in een samenleving waar ook uh, coalitiepartners... mogen zeggen wat ze willen. Ja. Maar dan moet je uiteindelijk met regels gaan komen... of voorstellen tot regelgeving. Ja, en uw, uw partij zou er dan tegen zijn. Nou, dat, dat, dan moet ik even naar Den Haag bellen, maar ik denk het wel. Ja. Oké, okay, nou, als ik u zo ook begrijp hier aan tafel, meneer Buma, dan uh, horen we hier uh, niks meer over, denkt u? Of? Nou, dat is, dat is nog. Ik heb het voorstel niet ingediend. Dan herhaal ik toch wat ik net zei. Rick uh. Samsung zegt nu in de college tour. Maar laat hem in de Tweede Kamer het voorstel doen, kijken of er een meerderheid voor is. Maar dan daag ik hem ook wel uit om de oplossing aan te dragen... voor het probleem wat hij in Nederland weer veroorzaakt. Namelijk dat wij ook een, een miljarden belastinginkomsten kwijtraken. En dat moet hij dan ook beantwoorden. Dat heeft hij tot op heden niet gedaan. Oké, okay, we kijken er alle met belangstelling dus uh, naar uit. Nou, we praten zo uitgebreid verder. Uh, dit waren de onderwerpen uit de kranten. Maar we kijken nu eerst even terug naar de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Alles wat we kunnen voorkomen, hoeven we niet meer op te lossen. Zo is het. Voorkomen is meestal beter dan oplossen. Tenzij je een probleem wilt oplossen door iets anders niet meer te voorkomen. Dat klinkt ingewikkeld, maar het gaat natuurlijk over minister Dijsselbloem en zijn aanpak van de eurocrisis. Ik kijk heel even naar de techniek, want ik geloof dat er hier iets niet helemaal goed gaat. Dijsselbloem. We gaan de financiële problemen geleidelijk aan op een andere manier oplossen. Die andere manier betekent dat alle spaarders maar weer moeten weten... dat aan hoge rentes ook hoge risico's vastzitten. De financiële wereld schoot in de stress van die nieuwe aanpak. En Dijsselbloem werd verguist. Amateur, onervaren, werd de voorzitter van de Eurogroep genoemd. Hij mocht wel van alles vinden, maar hij mocht het niet hardop zeggen. Minister Dijsselbloem heeft gisteren een goede kans gemist om zijn mond te houden. Maar nee, zijn mond houden was Dijsselbloem niet van plan. Het was geen slip of de tong en hij had ook geen spijt. En of hij nou wel of niet het woord template had gezegd... en of hij Cyprus als voorbeeld voor heel Europa zou gebruiken... daar ging het volgens Dijsselbloem niet om. Ik ben politicus genoeg om die vraag te kunnen negeren. En wel het antwoord te willen geven wat volgens mij gegeven moet worden. De verwachte paniek op de beurs bleef uit. Na de eerste kritiek draaide de wind. Een minister die zegt wat hij werkelijk vindt bleek ineens een verademing. Begon het maandag nog met kruisigt hem, Naarmate de week vorderde klonk er meer en meer hosanna. Als ik Dijsselbloem nu bezig zie dan denk ik tjonge, wat doet hij dat goed. Echt waar. Smult deze week nog steeds die andere kwestie. De kwestie van ja of nee een tussenformatie. Bij gebrek aan een meerderheid in de Eerste Kamer... sprokkelt het kabinet voor ieder voorstel bij de oppositie zijn steun bij elkaar. En aangezien dat in crisistijd niet lekker opschiet... wordt het vuurtje van een tussenformatie opgestookt. Als ze zouden bellen, zouden wij in ieder geval wel aanschuiven om te praten. Want uh, steeds maar rekenen op gedoogsteun, dat is iets te makkelijk. De suggestie komt deze keer niet toevallig uit zijn eigen partij. Maar D66-voorman Pechtelt houdt de boot nog even af. We zijn bereid om over de inhoud te praten. Maar ik zie op dit moment geen enkele aanleiding over de vorm van het kabinet... Te en ook het CDA zegt natuurlijk wel te willen meedenken. Maar dat is iets heel anders dan dat er een nieuw regeerakkoord zou moeten worden gesloten. Helemaal opnieuw zou moeten worden begonnen. Dat station is gepasseerd. U weet het, hoe meer er ontkend wordt, hoe meer er gepraat wordt. En is het landsbelang in het geding, dan staat Arie Slob van de ChristenUnie paraat. Ze mogen altijd bellen als maar niet op zondag doen. Gelukkig is er in elk geval één persoon die geen wolkje aan de lucht ziet. Opgewekt als altijd vindt premier Rutte een kabinet van twee partijen. Ook zonder meerderheid in de Eerste Kamer meer dan genoeg. We vormen met deze twee partijen een kabinet. Dat kabinet is stabiel, dat ligt op koers, dat is vreselijk hard bezig om draagvlak te vinden in de samenleving, in de politiek. En dat gaat goed. Stabiel op koers en dat gaat goed. Dat u het maar even noteert. Tros, Radio 1. Bijna tien voor half twaalf. En u luistert naar Toskamer Breed aan tafel. Hans van Balen, de nummer één, de voorpost, zal ik maar zeggen, van de VVD in het Europees Parlement. CDA-partijleider Siebrand uh, uh, uh, Buma. En uh, Ellen Dekkers, de net nieuwe voorzitter van de grootste FNV-bond. Dat is toch zo? Grootste FNV-bondgenoten. -bond. Ja. Um, mevrouw Dekkers, om met u te beginnen. Op dit moment uh, vinden die onderhandelingen plaats tussen werkgevers en werknemers. En dat moet allemaal leiden tot een sociaal akkoord. Um, u spreekt, neem ik aan, zo af en toe, want u heeft hem ook een mandaat gegeven. de FNV-voorzitter, Ton Heerts, over hoe uh, dat gaat. Waarom moet dat zo lang duren eigenlijk? Nou, ik denk dat het nogal om een uh, ingewikkeld pakket gaat. De FNV heeft natuurlijk een hele heldere agenda geformeerd... waarin staat uh, op punt 1 uh, iets doen aan de doorgeslagen flex, uh, investeren, uh, investeren in werk uh, en iets doen aan de onderkant. Dus dat is zeg maar de agenda waarmee... De uh, als het gaat over de participatiewet... Uh, hoe gaan we om met VA jongens? hoe gaan we om met de sociale werkvoorziening... Uh, en dat leidt niet onmiddellijk... tot grote bezuinigingen. En het kabinet probeert natuurlijk wel het spel te spelen... sociale partners moeten meedoen... maar moeten eigenlijk ook tekenen voor bezuinigingen. En dat laatste zijn wij niet voor verantwoordelijk... terwijl we natuurlijk wel zijn... voor een fatsoenlijk uh, financieel ja. beleid in Nederland. Ja. Maar we hebben ook een eigen agenda te realiseren. Het is een een heel... natuurlijk wel een belangenbehartiger. Ja, het is wel een heel pakket wat u daar... Uh... Oplepelt. Uh, als ik u gewoon in uw hart kijk, komt dat akkoord er? Nou, ik denk dat het wel goed zou zijn als het er zou komen. Maar ik denk wel ja. dat we als FNV heel sterk de afweging moeten maken... van uh, legitimeren wij nu verslechteringen die door ons ietsje slechter zijn geworden? Mm. Of hebben we ook echt iets bereikt voor onze achterban? Zit u uh, uh, eigenlijk ook in het dilemma, ik ben belangenbehartiger... En ik moet ook rekening houden met het landsbelang. U zegt het zelf al, hè, die bezuinigingen, daar is het kabinet voor verantwoordelijk. Niet u. Ja, dat klopt. Dus ik denk dat dat altijd twee dingen zijn die je moet afwegen. Maar we zijn wel in de eerste plaats belangenbehartiger. En dat staat voorop? Ja, dat staat voorop. Hoe belangrijk, meneer Buma, is het dat dat sociaal akkoord er komt? Nou, als er een sociaal akkoord komt wat breed gedragen is... kan het echt het vertrouwen in het herstel van Nederland bevorderen. Uh, denk aan hoe het in de jaren tachtig is geweest. Toen was er een kabinet wat juist samen met sociale partners... het toenmalige akkoord van was heeft gesloten. Dat het begin was van het herstel. En dat, het zou het mooiste zijn als dat nu ook weer gebeurt. En zonder akkoord? Wat is dan het scenario? Nou ja, ik, ik hoop toch wel op een akkoord... En zonder akkoord is het scenario natuurlijk helemaal open. Uh, ik, ik heb geen idee, want dan weten we ook niet wat er precies misgegaan is... waar een akkoord niet op is gekomen. Maar ik merk wel dat de bonden en de werkgevers echt hun best doen... om wel goed met elkaar te overleggen. En ik realiseer me dat is geen garantie op succes maar het feit dat men nu gezegd heeft... we hebben meer tijd nodig dan 1 april, we gaan door met praten... dat is een, een veel betere boodschap dan een paar weken geleden... waarop men dacht, van ja heeft er eigenlijk wel zin om te beginnen? Ja, ja maar het, het, het, het is toch aan de ene kant fascinerend. Iedereen kijkt heel erg naar dat akkoord. Maar dan moet je ook nog maar afwachten wat daar allemaal in staat. U hoort uh, net, uh, mevrouw Dekkers, wat zij zegt... waar het accent ligt als belangenbehartiger. Nou, dat zijn niet de bezuinigingen. Dat zijn vooral uh, de belangenbehartiger... Van de werknemers. En ja, moet je dat dan gaan uitvoeren als dat accent zo ligt? Nou, maar ja, daarom is het ook een overleg met verschillende partners, met ja. allemaal verschillende belangen ja. die men behartigt. De werkgevers hebben weer andere belangen. Uh, de regering heeft belangen om uh, bezuinigingsbedragen binnen te halen en ongetwijfeld wensen uit het regeerakkoord. Maar het is voor mij ondoenlijk en dat wil ik ook niet, om in dit stadium te zeggen wat, wat mij betreft, uit moet komen. Als je belang hecht aan rust in Nederland, waarbij werkgevers, werknemers samen oplossingen dragen dan betekent dat voor iedereen, dus ook voor de politiek... dat je daar niet 100% uithaalt. En dat realiseer ik me heel goed. Ja, Hans van Balen, het, het, het lijkt er toch een beetje op. Uh, een kabinet is er in principe toch, geloof ik, voor... om het land te besturen, het beleid uit te stippelen... en te zorgen dat er iets van terechtkomt. En nu zitten ze een beetje met, uh, uh, op hun eigen handen... te wachten op wat werkgevers en werknemers ja. voor ons land bedenken. Uh, ik ben de laatste twee jaar rond die hele eurocrisis... veel in landen, ook in Zuid-Europa, geweest... Waar vakbeweging geen verantwoordelijkheid neemt. Ook de werkgevers niet. De regeringen weten het niet. Uh, dus dan heb ik liever dat hier gesproken wordt. Hoe krijgen we die economische motor weer aan? Uh, dan dat het... Op wordt gelegd. He, liever dat, dat er eerst overleg is. Als dat overleg niet tot resultaat leidt, zal er geen gewoon met maatregelen moeten komen. En dan zien we wel of die door de Tweede en de Eerste Kamer komen. Uh, maar dat overleg is goed. Uh, Buma refereerde al aan het akkoord van Wassenaar heel lang geleden. Dat heeft Nederland veel gebracht. Ik denk zelf dat flexibilisering van de sociale zekerheid belangrijk is. Nou, u gaf al aan dat, dat, dat flexibilisering voor u ook een einde heeft. Mevrouw Dekkers bedoelt u ja, dan? Ja. Ja. Uh, dus we zullen kijken waar het komt. Maar ik vind het goed dat het er is. Als het niet tot resultaat leidt, moeten er gewoon uh, wet, wetten komen. Mevrouw ja. Dekkers, uh, ja, toch nog heel even de inhoud van zo'n sociaal akkoord. Ja. Wat is wat u betreft het belangrijkste? Wat moet daar absoluut in staan? Nou, volgens ons moet daar in ieder geval iets staan... over de doorgesloten flexibilisering. En meneer Van, de, Van Balen zegt flexibilisering in de sociale zekerheid. We hebben het gewoon al over flexibilisering op de arbeidsmarkt. Waar heel veel mensen geen fatsoenlijk werk meer hebben. He, uh, uh, kleine baantjes, onzeker werk... Uh, Slechte arbeidsomstandigheden, weinig perspectief, geen pensioenopbouw, et cetera. Mm. Daarvan zeggen wij, als je dan ook een land uit crisis wil helpen. ja, dan helpt het niet om die tweedeling in de Nederlandse maatschappij. alleen maar groter te maken. en eigenlijk te zorgen dat mensen een slechter inkomen hebben. Uh, dan gaat het ook over het behoud van de sociale werkvoorziening. Dus eigenlijk ook over de discussie. wat voor soort land willen wij dat Nederland is? Hè, zijn we nou alleen maar bezig met een financieel plaatje? Of hebben we ook nog een beeld van. hoe willen we dat de Nederlandse maatschappij eruit ziet? En staat ons allemaal over ogen, uh, dat iedereen daarmee moet kunnen doen. Ja, en en om, om voor de luisteraar een idee te hebben... wat u daar dan mee bedoelt, wat voor land wij willen? Ik zou, kan een paar voorbeelden noemen. De sociale werkvoorziening staat heel erg onder druk. Dat zijn mensen die voor een deel niet terecht kunnen... op de reguliere arbeidsmarkt, of alleen maar met extra begeleiding... of waarvoor we nu bij de sociale werkvoorziening... beschutte werkplekken hebben. Ja, die gaan dicht. Ja, dan wat doe je dan? Dan zet je of mensen thuis... En dat betekent dat die mensen geen perspectief meer hebben. Dat bedoel ik met wat is een fatsoenlijk ja, land. Dus die moeten open blijven? Ja, wat ons betreft moeten die natuurlijk open blijven. Nou, en mensen die op de reguliere arbeidsmarkt kunnen. terecht ja, kunnen, prima. Te maar heen. mensen die dat niet kunnen, vinden wij dat die gewoon een plek moeten hebben. En mee moeten kunnen draaien, de Nederlandse samenleving. In plaats van een groep hm. buiten te zetten die eigenlijk gewoon niet meer ja. meedoet. En dan bijvoorbeeld de oplossing die we voor deze week in de krant zagen: dat de mensen die naar de sociale werkvoorziening gaan zouden worden ingezet bij de post. Wat is dat dan voor een oplossing? Nou, dat vinden wij verdringing voor arbeid. Dat is prima als ze naar de post gaan maar dan ook gewoon voor een normaal salaris wat bij de post betaalt. Ja, maar weegt. daar zijn en je nooit... eerst mensen uitgegooid. Ja, je ziet eerst dat de post uh, duizenden mensen ontslagen heeft... dan nu probeert goede sier te maken met we nemen arbeidsgehandicapten aan... en vervolgens laat men die arbeidsgehandicapten werken met behoud van uitkering. Ja, dus ja, dat is niet het Nederland zoals Dat is niet zoals voor uh, zo het heeft. Nederland wat wij voor ogen, En, nee. en Bijvoorbeeld, om gewoon ook een idee te hebben wat uw positie is... en wat u verstaat onder belangenbehartiging... noem eens twee punten in dat sociaal akkoord wat voor u echt essentieel zijn dat daarin wordt vastgelegd. Nou, ik denk dat dit er één is. Ja? Dus behoud van sociale werkvoorziening. Uh, niet werken met behoud van uitkering. Voor een korte periode prima. Maar mensen moeten perspectief hebben. Ook geen verdringing. Nou, een ander punt, en ik zeg niet dat dat nou punt nee. 1, 2 of 3 is... zijn bijvoorbeeld ook regels rondom aanbesteding van werk. Als je kijkt naar thuiszorg... of openbaar vervoer... doen we dat nu ook met in ons achterhoofd... dat mensen die in zo'n sector werkzaam zijn... een fatsoenlijk loon moeten verdienen? Of ja. doen we dat alleen maar op de goedkoopste manier... zonder te letten op kwaliteit... van de uh, dienstverlening... en kwaliteit ja. van het werk van mensen die er werken? Ja, en ja. ik hoor niet van u die... Eh, eh, vakbonds-iconen als... de WW moet eh, net zo lang duren... Eh, en blijven duren als nu... namelijk drie jaar. En ik hoor ook niet bij u... versoepeling... Van het ontslagrecht. Dat, uh, nee, dat is, is natuurlijk heel simpel, want dat is onze agenda niet. Nee. Uh, die WW is prima zoals die is. En, dan moet en ontslagbescherming blijven. kunnen we nog dingen aan verbeteren. Dus die staan niet op ons lijstje. Nee. Die staan bij anderen op het lijstje om te verslechteren. Maar nee. natuurlijk niet op onze agenda. Nee, dus staat... die staan voor ja. u wel hard overeind. Die moeten ja, wij wel blijven. hebben eerder gezegd: geen verslechtering in de werkloosheid, geen verslechtering in ontslagbescherming. Zeker niet in crisisstaat. Nee. Meneer Buurma, nou, ja, reageert die... u eens op de eisen van mevrouw Dekkers? Nou, dat ga ik dus niet doen. Want mevrouw Dekkers legt haar eisen niet je aan mij Ze zit daar voor. toch helemaal niet aan tafel? Dus ze kunnen er vrij over praten. Ja, maar dan is het ook wel heel gemakkelijk om er vrij over te praten. Maar, nou, ik, wil toch, maar weet ik ga wel iets zeggen. En dat is dat uh, mevrouw Dekkers natuurlijk sterk kijkt op arbeidsvoorwaarden. Dat realiseer ik mij ook. Maar voor ons als CDA is toch de kern banen. 20.000 banen per maand kwijt. En het grootste verlies in inkomen is als je van een baan... naar een werkloosheidsuitkering gaat. En ik hoop heel erg dat sociale partners. Dus ook gaan kijken hoe zorgen we dat we in Nederland weer banen kunnen scheppen. En dan niet alleen door, door via geld iemand een baan te geven, maar ook door de dynamiek, het vertrouwen terug te brengen, dat zorgt dat er echt weer banen ook in de private sector worden geschapen. Mag ik dan een vraag stellen wat voor banen u acceptabel vindt? Vindt u banen zonder perspectief, flexibele baantjes... waar je na drie maanden weer buiten staat... dan via een payrollconstructie binnen kunt komen of wat dan ook... banen waarin je geen pensioen opbouwt... heeft u dan zoiets van, het maakt me niet uit wat voor banen als het maar banen zijn? Want wij zijn natuurlijk ook voor het creëren van werkgelegenheid. Maar dan wel door investeren. Mm -hmm. Maar er staat nog wel voorop dat we het hebben over gewoon goed werk... om dat nog maar een keer te herhalen. Nou, flexibilisering, ik geloof dat daar de, de, de, de kernwoorden... flex is te flex en vast is te vast, dat zie ik. Dus daar ga ik helemaal niet uh, tegen u zeggen dat dat niet juist is. Ik wil er alleen benadrukken dat uiteindelijk het doel wel moet zijn... dat we na een akkoord meer banen creëren en niet minder. Maar dat dat ook kan met minder uh, losse baantjes, zoals u dat zegt. Dat realiseer ik me ook. Dat ja, kan, maar mevrouw die... Dekkers zegt moet. Het moet met meer. Ja, nee, de best. mensen moeten meer ga, perspectief ik, krijgen. Nogmaals, ik ga niet de, de discussie op, op de zaak aan. Ik wil alleen maar zeggen dat mevrouw Dekkers volgt als zij zegt dat er op dit moment heel veel mensen zitten in banen... die nauwelijks banen zijn, maar een paar losse uren... en per wat na een paar maanden dan haal je weer op. En dat dat een groot probleem is. Sterker nog, dat daardoor ook werkgelegenheid vaak niet komt... want de uitkering is dan gunstiger dan de baan. Dus dat is alleen maar iets wat ook hindert bij het zoeken van banen. Maar nogmaals, voor mij wordt één van de eikpunten dat we zorgen voor meer banen, dat we een economie houden die vooruit kan. Maar en, als u zegt we, dan bedoelt u daarmee... Het CDA. Ja, maar uh, dat, dat we zorgen voor meer banen. Gaat u ja. voor meer banen zorgen dan? U zei net dat er bij ja, de werkgevers we, Nou, nou komen. moet ik even opletten, want ja, de, het, ja, het idea, CDA want zorgt nou voor we. meer banen. Dat zou ik heel graag doen, maar we zijn een kleine organisatie. Ja. Nee, dat bedoel bij ik Ur zo niet. uw kantoor is het wel vol. Ja, precies, maar dat bedoel ik niet. Uh, ik bedoel te zeggen dat een akkoord tussen sociale partners... Dat, dat, dat zal iedereen pijn doen, want iedereen moet inleveren. Want anders is het geen akkoord. Nee, maar ik ben benieuwd als maar, u zegt... we moeten zorgen voor meer banen. Is ja? dat dan de overheid of zijn dat dan de nou, sociale ook de, ook, partners, kijk, de werkgevers? De, de, de, de, de taak van de overheid op dit moment vind ik... dat wij niet verder belastingen verhogen bijvoorbeeld. Want als wij nog meer lastverzwaringen doen... dan weten we dat dat meteen weer banen kost. Dus inderdaad is er ook een taak voor de overheid... ook voor werknemers, maar zeker ook voor werkgevers... om samen aan die agenda te werken. Ja, het belangrijkste is dat mensen... niet Thuis zitten, zeker niet in een economische crisis. Het betekent er zijn prettigere, betere banen en minder prettige en betere banen. Uh, maar ik vind dat je niet moet zeggen: dit en dit kan allemaal niet. Het is een crisis, dus je moet van alle partijen die om de tafel zitten zeggen: hoe kunnen we die motor van die economie weer aankrijgen? En dat is bijvoorbeeld niet door te zeggen flexibiliteit, ook op het van. Uitkeringen, ja, dat willen we niet. Mevrouw Dekkers daar even over, want Van Balen heeft het nu over prettige en minder prettige banen. Ja, die zijn ja maar Van gewoon... Balen vindt het blijkbaar doorgezegd. prima om uh, ook niet prettige banen te creëren in tijden van crisis. Nee, die zijn er. Die worden niet gecreëerd. Er zijn banen... Maar wat doet die... u niet prettig? Nou, ik kan me voorstellen dat als je uh, maar een beperkt aantal uren werkt, dat dat uh, vervelend is. Dat ook je liever... een klein baantje moet je aannemen, zegt ik u Ik denk daarmee. uiteindelijk uh, dat je dat zeker moet doen. Een klein baantje, en, mevrouw Dekkers, moet je niet je neus voor optrekken. Hè, en dan gaat het allemaal al, hoe, hoe houdt zich dat met de sociale zekerheid? Dat is allemaal, maar je moet flexibiliseren, je moet aantrekkelijk zijn als land... want anders gaat de economische motor niet starten. Mevrouw Dekkers. Ja, maar er wordt nu een beetje gezegd, en ik heb het al een paar keer gehoord... ook deze weken, van ja, het is toch wel logisch dat in crisistijd... we in dit soort doorgeschoten flex terechtkomen. Ik vind dat helemaal niet logisch. Wat is doorgeschoten in dit doorgeschoten gezond? Doorgeschoten flex, dat betekent dat er bij sommige bedrijven... neem maar even de distributiecentra van ja. Albert Heijn... Uh, er zat 50 van de medewerkers op een flexibel contract. Die waren goedkoper, die uh, werden om de drie maanden gewisseld... want dan konden ze weer onderaan die loonschaal beginnen. Hadden geen perspectief, geen zekerheid. Die konden ook niet veel dingen kopen, want de lonen waren ook nog lager. Uh, en de loyaliteit aan het bedrijf neemt ook niet toe. Dus als je nou zegt van ik wil Nederland kennis-economie hebben... dan hebben, zijn we nu blijkbaar doorgeschoven van als we maar een baantje hebben... moet iedereen tevreden zijn en dan komt het wel goed. Wij geloven ook niet dat dat een oplossing is voor de crisis. Maar u gelooft toch ook wel dat er verschil is... Of of je in een crisis zit of in een groeisituatie, He, dan kun je meer zekerheid bieden. Uh, nu moeten bedrijven, zoals Albert Heijn is, moeten kunnen concurreren op die markt. En hebben banen die, wat ik zei, die misschien helemaal niet zo leuk zijn. Uh, maar als die economische motor aanslaat, dan zullen ook dit soort banen inderdaad steviger verankerd worden. zijn met van elk werk. Zeg nou, mag ik dan van even een voorbeeld noemen. Dekkers. We hadden op ons congres, kwam een van de Poolse DC-medewerkers van Albert Heijn. Mm -hmm. Die zat daar al acht jaar op flexibele contracten. En dan weer eens drie maanden eruit en dan weer eens drie maanden binnen. Er was geen enkele reden om die meneer geen vast contract aan te bieden. Nou, naar aanleiding van onze trajecten en acties heeft hij die baan ook gekregen. Dat ging helemaal niet over wat zekerheid inbouwen: dat als de omzet daalt, dat ik inderdaad mensen over heb. Dat ging gewoon over werk wat gewoon vast werk was en wat door flexibele krachten werd ingevuld. Ja. Meneer, meneer Buma, als u uh, dit zo hoort, hè, uh, bedoel hoe dat akkoord er ook uit komt te zien en of het er sowieso komt. Um, uh, in wat voor situatie is het kabinet eigenlijk beland? Dat is wel een hele grote vraag, vind ik zelf. Nou, de vraag uh, waar het kabinet in beland is, is ook een, een vraag van waar het zichzelf in gemanoeuvreerd heeft, natuurlijk. Ja. Uh, na een start waarbij men juichend uh, uit uh, de, de kamers kwam waar, waar men onderhandeld had. Met de mededeling, wij hebben een meerderheid. Wij blijven vier jaar dit land regeren en we gaan een heel ambitieus regeerakkoord uitvoeren. Om daarna de eerste honderd dagen achter te komen dat men helemaal geen meerderheid heeft. Mm. En dat is iets wat hier ook zeer speelt. Dat omdat... gaat zich wreken in dit al of niet ontstaan van nou ja, een sociaal denk... akkoord, denkt u? Nou, die dat voor het ontstaan van het sociaal akkoord nou ja, hoeft dat of niet. Voor de uitwerking daarvan? Voor de uitwerking van het sociaal akkoord kan dat... als het kabinet daar onverstandig mee om zou gaan. Maar laat ik hopen dat het kabinet als een sociaal akkoord is... daar wel verstandig mee omgaat. Maar als ik kijk naar uh, de, de grote verschillen... die er nu binnen het kabinet over allerlei onderwerpen ontstaan... als ik zie hoe men in de, bijvoorbeeld de, de, de, de langdurige zorg wil hakken en breken, meer dan alleen maar hervormen... op een manier waar ik de meerderheid nog niet voor zie komen... dan denk ik had het kabinet vanaf dag één kunnen zien. Ja, maar wat betekent dat dan heel concreet? Als ik u zo hoor, hè, om het een beetje aan te zetten... dan, uh, dan, dan is eerder het, het, het, het, het einde van het kabinet in zicht... dan een, uh, een fantastische toekomst voor dit land met het kabinet. Nou ja, het, het trieste is dat men na een half jaar kabinet voortdurend praat over het einde van een kabinet wat nog nauwelijks begonnen is. Dat zou niet en hoeven, hè? Er gaan ook stemmen op die zeggen: van Nou, doe nou tussentijds iets. Formeer tussentijds een nieuw kabinet. Dat kan. Zolang zitten we nog niet na de verkiezingen. Daar zou uw partij een rol in kunnen spelen. Dat zou dus het, dan zegt u een nieuw kabinet, zou dus het einde van het kabinet zijn. Nou ja, zijn. althans een tussenformatie. Ja, dat is dus het einde van een kabinet. Want een tussenformatie met een nieuw kabinet is het einde van kabinet. O, betekent Ik ben het kabinet. Maar bedoelt u dan daarmee te zeggen dat als het kabinet op deze wijze... suggereert het bijna een beetje, op deze wijze niet echt tot iets in staat is... gewoon ook door de verhoudingen in de Staten-Generaal... Dan betekent het dat het kabinet, nou ja, maar zeggen valt, en er moeten gewoon verkiezingen komen. Of zegt u is het dan op zo'n moment misschien wel goed voor het land om een soort tussenformatie, een herformatie te beginnen? Nou, laten we beginnen met waar we nu zijn. We zijn met een kabinet wat er net zit en wat met uh, initiatieven en voorstellen moet komen die op draagvlak in beide kamers kunnen rekenen. Ja, en ik en... heb vanuit mijn positie als CDA ook altijd gezegd: als het kabinet komt met voorstellen die, die wij kunnen steunen die overeenkomen met onze uitgangspunten, dan zullen we dat ook doen. We kennen onze verantwoordelijkheid. Maar als het kabinet komt met voorstellen die we niet kunnen steunen... Hmm. dan zullen we dat ook niet doen. En binnenkort, misschien dat tot slot, tot slot, we hebben nu weer... we zien bijvoorbeeld dat er een extra bezuiniging zou moeten kunnen komen... doordat Europa 11 miljard meer nodig lijkt te hebben... voor de begroting, ik geloof, 2013. Ja, dat het Europees Daar, parlement die, uh, eist dat, bedoelt u? Nou ja, Europa ja. Kon, krijgt zijn begroting niet ja. rond. En kijk dan naar de lidstaten... En dan zou Nederland weer 600 miljoen moeten bijdragen. En daarvan dat zegt is iets u? waar het kabinet bij het CDA niet voor mij aan hoeft te komen. Nee. Ik ben best, nou. met mij valt te praten Ik hoop over flexibele dat, uh, begrotingen... Nee. maar niet over nee. extra heffingen, extra bezuinigingen nee. Nee. in Nederland... om de Europese begroting nee. okay. rond te dan maken. Dan even naar Van Balen. Toch, toch even over die tussenformatie, meneer Van Balen. Want er zijn hoe langer hoe meer stemmen die het daarover hebben... ook vanuit uw eigen partij, uh, om een, een, een, een impasse bijna op te lossen. Ja. Zou u daarvoor voelen? Nee, want die impasse ligt... Elders. Uh, het kabinet. Nou, die passen Rutte, ligt nee, in de Eerste nee, maar, Kamer. Ja. Laten we nou, uh, in de Tweede Kamer is een meerderheid, een redelijk ruime meerderheid. Dus het kabinet uh, krijgt wetgeving gemiddeld door de Tweede Kamer. Maar dan ook door de Eerste. T ja, en wat nou het rare is, wat de Eerste Kamer doet, onder andere ook de heer Brinkman van het CDA, is niet zeggen. Oké, okay, wij toetsen die wetgeving en misschien willen we aanpassing. Dat is een moeilijk proces, maar dat zou kunnen. Nee, maar zeggen ga terug naar uh, de heer Buma in de Tweede Kamer. Dus dan ben je eigenlijk als Eerste Kamer heel vreemd bezig. Je, je toetst niet zelf, maar je zegt: Nou, ga maar even terug naar de andere. Wat ik graag zou zien. Dat staat zrechtelijk ook het beste. Dat de Eerste Kamer gewoon een, een mening heeft... wel of niet akkoord gaat met die wetgeving. En dan zien we het wel. Want dan ligt ook uh, de verantwoordelijkheid in deze crisis... bij andere partijen dan alleen bij de regeringspartijen. Mm. Dus laat men maar gewoon vanuit de Tweede Kamer... het wetsontwerp naar de Eerste Kamer sturen. En dan zien we wel of zo'n wetvoorstel het haalt of niet. Uh, een ander punt... Dat, dat wet... is, bedoelt u dan uh, zeg maar een soort godzegende greepstijl? Nee, absoluut niet. Het betekent... De Tweede Kamer heeft de verantwoordelijkheid. Nou, die, die neemt bijvoorbeeld uh, een wetsvoorstel aan en dan ligt het bij de Eerste Kamer. En ik ben er niet voor om alles bij elkaar te stoppen. Laat dan ook uh, bijvoorbeeld uh, het CDA in de Eerste Kamer ja. een oordeel vellen in plaats van het terug te wijzen. Maar goed, meneer Van Balen, u weet ook dat de samenstelling van de Eerste Kamer is gestoeld op het eerste kabinet Rutte. Daar is hard aan gewerkt om eh, ook toen in de Eerste Kamer zo'n danige samenstelling te krijgen dat het, dat kabinet op veel steun zou kunnen rekenen. En dat is dus nu het probleem. Ja, er zitten mensen in de Eerste Kamer. En die moeten wetten beoordelen. Ja. En die kunnen wetten afwijzen of niet. Ja, en al... ik wil het dus niet moeilijker maken. Nee. Uh, ik ben gewoon ervoor om het via de parlementaire weg te ja. doen. En dan zien we een schipstand. Geen er niet. tussenformatie in het land, bijvoorbeeld. Geen, nee, maar dat, dat, nogmaals, als uiteindelijk uh, het CDA in de Eerste Kamer. Mm. En GroenLinks en D66. Uh, in de eerste kamer een compromis willen hebben, mm. dan is dat aan hun. Maar ik vind dat terugverwijzen naar de tweede ja. kamer onverstandig. Maar even voor de En dus ook een tussenformatie, uh, want er is nu een meerderheid in de Tweede Kamer... Ja. dan zou je er misschien twee of drie partijen aan toe gaan voegen... want ja. dat was de hele discussie, niet één partij, maar twee ja. of drie. Nou, een vijfpartijen kabinet wordt niet stabiel. Nee, en dan zullen uh, de partijen die nu het kabinet vormen... een zetel ministerspost, staatssecretariaat moeten inleveren. Dat ziet u nimmer nooit gebeuren. Dat is een hele andere discussie. Ja. Het gaat niet over ministersposten, het gaat over nou ja, de coalitie uiteindelijk... wil uitbreiden. Ja, Oké, okay. maar goed, stellen we hier even vast voor alle duidelijkheid... dat u aan tafel hier, uh, uh, en zeker uh, aan Buma gevraagd en van Balen... in die tussenformatie, dat het voor u betreft die discussie van de baan is? Ja, maar dus... hij is gelukkig ook nog nooit anders gestart dan aan, aan diverse borreltafels. Want het, ook het kabinet zelf, mag ik hopen... ziet wel dat het gewoon zelf met z'n tweeën is begonnen... en met z'n die rit dus, uh, moet vervolmaken. Precies, dus is met z'n tweeën beginnen... en ook met z'n tweeën eindigen. Ja. Alleen de vraag is... Ja? Hoe? Nee, wanneer dacht <laughs> oh, ik. Ja, wa oh ja. Ja, ja, ja, wanneer ook. Precies, wanneer. Maar laten u? we vervolgens <laughs> nog uitgaan van <laughs> 20 2017. Ja, ja 2017. En het hoe is, uh, uh, hangt af van het kabinet... Uh, waarbij ik nog wel benieuwd naar Hans van Baan. Het ja. punt wat ik net noemde, want dat is het eerstvolgende... wat ons in Den Haag enorm gaat bezighouden. Moeten wij in Nederland nog 600 miljoen extra bezuinigen... om het gat voor Brussel van 11 miljard te gaan dichten. Ik ben wel ja. benieuwd om te horen ja. heer van Baanen daar oh, ja, tegen aan. Ik, ben, ik ben er tegen om dus nu extra geld in Nederland, maar ook in andere lidstaten, vrij te maken uh, voor die begroting. Dan zeg ik, dan moet je het in de begroting zelf zoeken, zoals die is vastgesteld. En ik hoop ook dat uh, mijn collega's van het CDA in het Europees parlement dezelfde lijn hebben. Dus als dat, dat zo ja. is, dan ben ik En dan ik al zullen wij samen beetje... ook het kabinet eraan kunnen houden... dat we niet een extra ronde krijgen waarin Nederland tot en met Cyprus... moet gaan bijdragen aan het vullen van de begroting. Tot en met Cyprus. Dat oh. ja. zal niet lukken. Daar nee, denk daarom, ik daarom. Oh, Over Cyprus gesproken. Daar zijn afgelopen donderdag de banken weer op, open gegaan. Dat is niet een echte bankrun als gevolg daarvan geweest. Had u dat anders verwacht, meneer Van Balen? Het interessante is dat je kunt verwachten wat je wil. Het loopt bijna altijd anders in de financiële ja. markten. En dus bent u de ik ben nog helemaal niet opgelucht, want Cyprus, euh, laten we zeggen... de ergste euh, problemen zijn tijdelijk opgelost. Euh, maar Cyprus dreef op banken en toerisme. Nou, als die bankensector verder inklapt en het, het, het, het, sorry, het, het, nee, het toerisme niet enorm omhoog gaat... dan wat zijn hun middelen van bestaan? Dus dan dreig je weer een nieuwe hulpactie te moeten hebben. En dat is het grootste probleem van de euro. U bent eigenlijk blijft... heel zorgelijk nog steeds over Cyprus. Ik ben realistisch. Uh, ik ben overigens blij dat Dijsselbloem gewoon man en paard genoemd heeft. De banksector moet zelf ook bloeden, zowel rekeninghouders als aandeelhouders. Uh, maar de euro is, is op dit moment niet gered. En ik vind dat uh. beter om dat uit te spreken. Als er niet hervormd wordt in een flinke aantal landen, is de euro niet gered. En hoe zou dan de toekomst van Cyprus eruit moeten zien, wat u betreft? Uh, dat is... Relatief eenvoudig. Als de president van Sievers heeft gezegd... ik wil met mijn land in de eurozone blijven... dan zul je moeten hervormen. En dat zijn pijnlijke en langdurige hervormingen. Ben je daar niet toe in staat, hè, dat kan zijn... of dat je niet toe bereid bent, dat je zegt... Ja, ik wil dit niet, niet in mijn land aandoen... Eh, dan zul je de eurozone moeten verlaten. Dat gold voor Griekenland ook. Eh, dat is niet gebeurd, maar het is hom of kuit. Of het is hervormen... Uh, of het is niet meer deelnemen aan de euro. Maar ja. zegt u dan daarmee, uh, we schoppen ze eruit... of zou dat een vrijwillige uitgang uh, moeten zijn? Op dit moment is het juridisch niet mogelijk om een land eruit te zetten. Dat uh, betekent natuurlijk wel, als je steun weigert... dan gaat een land failliet, dus er is een hefboom. Ja. Uh, dat is vooral een keuze, zowel erin gaan... Hè, nu, als je ja. voldoet aan een aantal regels, moet je als land in de muntunie... Ik zeg, laat dat aan landen om zelf te beslissen. Maar zegt, ge en hetzelfde een, een, geld met uittreden. Een, ja, geef eens een hint. Zou u uh, gewoon persoonlijk gezien gezegd het uh, uh, voorstelbaar en misschien wel wenselijk vinden... dat uh, Cyprus vaarwel zegt tegen de euro? Als Cyprus niet hervormt, want daar gaat het om. Het gaat niet om, om persoonlijke meningen. Kunnen ze hervormen, structureel en wezenlijk... Uh, dan kunnen ze erbij blijven. Lukt het hen niet om te hervormen... dan is mijn advies, kies dan een positie buiten de eurozone. Hoef je ook nog niet de Europese Unie uit. Ja. En dan kun je, doordat je je nieuwe munt uh, laat devalueren... minder waard laat, laat zijn, vrijwillig. word je aantrekkelijker voor, voor toerisme en voor andere zaken. Ja, vrijwillig, Buma. Uit dus. ja vrijwillig uit dus. dat is een keuze. hè. Ik zeg niet dat uh, ze er nu eruit moeten. Het nee, nee, nee. is een keuze die ze wel keuze. moeten maken. Ja, zou je dat wenselijk vinden, meneer Buma? Ja, die, die keuze... Die, uh, die is voor ieder land. W bedoelt, mm. Wij kunnen er ook uit. De vraag is inderdaad, ik ja. weet wat Kees ja. Bowman vraagt. Is het wenselijk? Ja. Nou, ik vind wel dat als je dat je door wat er in Cyprus is gebeurd, ziet, dat zelfs dat hele kleine landje uh, al zo'n impact heeft op het vertrouwen in de euro. Dus dat de beslissing. we gooien ze maar uit. Als je dat gedaan zo hebben de afgelopen ja. week, al een enorme impact zou hebben. Dus dat er uiteindelijk gekozen is voor het redden van Cyprus... is de goede keuze geweest. Maar ik steun Hans van Balen volkomen als hij zegt... het komt er nu wel op aan dat Cyprus door die hele moeilijke fase ook echt heen gaat. Want ja. dit wordt natuurlijk een drama in dat land. Hè? De, de economie staat stil, er wordt daar nauwelijks meer geld verdiend... er komen steeds minder toeristen, want iedereen die, die, die, die houdt daar de hand op de knip. En dat land moet weer een economie opbouwen, bijna ja, is... vanaf nul. Maar het kan wel, kijk naar IJsland... Als er ook totaal ingestort, banken failliet, is er overheen gekomen. Maar vrijwillig haar uitstappen, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, vrijwillig is want, nogmaals. Want welk, welk scenario zet je dan in gang? Je, je, dat, dat kan ik niet zomaar wegen, want het hangt er dan echt helemaal van af... onder welke omstandigheden zoiets gebeurt. Ik vind alles uh, slecht, wat betekent dat de euro als geheel in vertrouwen nog meer zakt. En dat kan gebeuren bij, ook bij een vrijwillige uitreden van Cyprus. Mm -hmm. Als er op een gegeven moment een situatie genormaliseerd is... wordt het voor landen sowieso makkelijk om te kiezen om eruit te gaan. of niet. In de, dus ik vind het in deze week geen logische vraag. De vraag is nu, was het goed om te redden? Het moest, niet leuk, maar het moest wel. En het is aan Cyprus om nu weer zichzelf op de rails maar, te zetten en te hervallen. De eurozone kan ook versterkt worden als een land wat echt niet kan of niet wil... De keuze maakt eruit uit te stappen. Dat kan ook zeggen dat je zit oké, okay, we houden een sterke eurozone over. Maar je bent toch altijd met me eens dat dat alleen maar kan... op het moment dat dat inderdaad geen dramatische gevolgen heeft... voor de rest van de euro. Het interessante dat is, is dat, is, ja. is dat uh, ik heb vorige zomer... een rondgang langs bankiers gemaakt en analisten. Geen van hen wist het. Uh, dus het vervelende is, we zitten hier met zaken zonder precedent. Uh, wat Dijsselbloem heeft gedaan, begin van de week inderdaad schande... U zei dat ook zelf. Hè. Mm. Uh, en uiteindelijk aan het eind van de week... zeggen mensen het toch goed dat Dijsselblom mm. heeft aangegeven... hoe het ook kan. Ja, maar daar speelde... dat ja. is nog iets wat anders speelt. Ja. Want ik vind toch steeds... De, de, deze redding moest maar ik vind het buitengewoon onverstandig van Jeroen Dijsselbloem... dat hij meteen een voorschot is gaan nemen op mogelijke volgende reddingen... waardoor iedereen denkt, oh, welk land is het volgende... en is het misschien mijn spaargeld oh, wat er gaat. Uh, als je aangeven, vertrouwen weg wil kwijt, uh, moet je het zo doen. als Slovenië, helaas, dat is een, een behoorlijk netland, zit er mogelijk aan te komen. Ja. Men noemt Malta. Uh, kijk naar uh, Spanje met ook de Catalanen die vrij willen ja. zijn. Dat betekent dat instabiliteit politiek. Uh, ik weet niet wat er gaat gebeuren... Maar ik weet wel dat uh, met men in de mond spreken dingen niet zeggen. Uh, zoals Jonker, de voorganger van Dijsselbloem, die zei ja ik lieg uh, als het nodig is. Dat helpt zeker niet. Nee, mevrouw Dekkers, tot slot nog even naar u. Dit uh, uh, maakt het vertrouwen van de mensen allemaal niet erg veel groter. Hè? Nee, dat denk ik niet. En ik denk wel dat iedereen, uh, de gewone Nederlander, een beetje kijkt van Goh, wat gebeurt er dan? En wat betekent dat dan voor mij? En ik denk wel dat mensen met het gevoel van Dijsselbloem, van ja bij de banken, zitten grote problemen. De banken ja. moeten ook zelf een bijdrage leveren. He, dat vond men natuurlijk hier ook al. Nou De discussie net over ABN ja. AMRO en elders geen belasting betalen. Uh, ook de kwestie SNS. Dat is toch wel wat uh, het gevoel ja. is. Dat mensen ja. iets hebben van ja, degene die de puinhoop veroorzaakt. Uh, moet ook maar meebetalen aan de oplossing. Oké, okay. goed. Nou, we gaan uh, naar Syrië, Margriet. Ja, want uh, maandag is er een grote televisieactie voor Syrië. Giro 555 wordt dan opengesteld. Ik ga daarover praten en ook over de situatie in Syrië... natuurlijk met Joël Voordewind. Hij is Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. Op dit moment aan de Turkse kant van Syrië. Goedemorgen, meneer Voordewind. Goedemorgen. Waar bent u precies? Ik zit zo'n 50 kilometer van de grens met uh, Syrië vandaan. Uh, gisteren zijn we de hele dag in Syrië zelf geweest... om de positie van de vluchtelingen daar te onderzoeken. Wat heeft u daar gezien? Uh, nou, je kan het wel beschrijven als een soort kaiborland. Want je komt daar de grens over. En terwijl het niet duidelijk is wie daar de grens nou uh, beheert. Uh, is dat nou Farouk? Is dat nou El Nusra, Free Syrian Army? Heel veel wapens aan die kant. Er uh, kwam een jongetje tegen... Van twaalf, die liet mij zijn revolver uh, zien. En ik dacht eerst dat het een speelgoedbesteltje uh, was... maar het was echt een revolver die hij in zijn hand had. Ik heb met de burgemeester daar opgetrokken aan de andere kant... en uh, ja, die was ook gewapend met een revolver. Uh, dat haalde hij uit zijn handkastje van zijn uh, auto. En dan krijg je toch wel een beetje een sp spannende sfeer. Veel wapens, mensen met uniform, zonder uniform... met de Kalasnikovs, over straat, lopend, uh, met scooters... Uh, dus je, je komt hier in een beetje een chaotische situatie terecht. Ja. En wat ziet u is de grootste nood daar op dit moment? Uh, de hulpverlening aan de Turkse kant, moet ik zeggen, is uh, goed georganiseerd. We zijn in de vluchtelingenkamp geweest... Uh, waar 32.000 vluchtelingen worden uh, opgevangen. Net wel, geen enkel christen is daarbij. Ik ben hier ook om de positie van de christenen in het bijzonder te onderzoeken. Het uh, kamp was goed georganiseerd. Uh, maar als je naar de Syrische kant gaat... ja, daar zitten vluchtelingen, duizenden vluchtelingen... ...in leefstaande scholen, uh, gebouwen. En die wachten eigenlijk om de grens over te trekken... ...naar het uh, grote vluchtelingenkant daar in Turkije. Alleen die zit bomvol. Daar mag niemand meer bij. Dus men zit daar af te wachten tot men de grens over kan. Ja, aan die kant uh, kan de hulpverlening bijna niet komen. Gelukkig kwam ik wel artig zonder grenzen tegen daar. Dat was bijzonder. Maar verder is het mondjesmaat uh, hulpverlening. Uh, de hygiënische omstandigheden zijn belabberd. Ik sprak een vrouw uit Aleppo. Haar man was net vermoord... En een paar weken geleden was haar kleinkind uh, geboren. Dus ze had een, een kleine baby in de handen. Die had ze maar naar haar man vernoemd. Mm. Maar je ziet een lach in de lach en een traan door elkaar heen... vanwege de ellende die mensen meemaken hier. Ja. En nou is er dan bij ons maandag die grote actie. Uh, de, de, gaat dat helpen? Op welke manier zijn zij daar te helpen door ons? Nou, Nederland heeft natuurlijk al uh, aardig wat gedaan... als het gaat om uh, de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Uh, dat geld is voornamelijk naar de VN gegaan. Alleen het nadeel van de VN is dat ze niet mogen werken... in de niet-regeringsgebieden, oftewel in de oppositiegebieden... daar waar het uh, Vrije Syrische leger de macht heeft... En Zij zijn gebonden aan contracten met uh, de regering van uh, Assad. En dus moeten ze het hier hebben van ja, de lokale kleine initiatieven. En hier en daar een internationale hulporganisatie. Ook omdat de situatie zo diffuus is ja. uh, dat het uh, onveilig maakt. Maar juist die particuliere hulporganisaties, zoals Stichting Vluchteling, Artsen zonder Grenzen... maar ook Build Vision aan de Libanese kant bijvoorbeeld... Uh, ja, die uh, kunnen echt nog uh, geld van Nederland uh, gebruiken, van particuliere fondsen. Om het werk in het moeilijke gebied in Syrië zelf, waar trouwens de meeste mensen ontheemd zijn. Er zijn 1 miljoen mensen gevlucht naar het buitenland. Maar er zijn 2 miljoen mensen uh, ontheemd in het eigen land, oftewel van huis en haard uh, verdreven. Let wel, waaronder 500.000 uh, christenen. Ja. Dank u wel voor uw ooggetuigenverslag vanuit uh, daar. Joel voor de Wind ja. van de ChristenUnie. Hans van Balen, uh, uh, zo'n zo actie uh, helpt. Uh, geld sturen helpt. Maar het is een druppel. Wat helpt echt? Uh, voor de wind zei het al zelf. Hè. Heel veel hulp moet contractueel eigenlijk in het gebied waar de Syrische regering heerst uh, worden besteed. Uh, dat wordt al door die regering gekaapt. Uh, dus het gaat erom: gaat de hulp ook naar die gebieden waar de rebellen zitten? Dat is één. Twee is. Uh, wat helpt echt, dat is dat het regime van Assad verdwijnt. En dat daar een behoorlijk uh, gematigd uh, oppositieregime komt. Ja, dan dat moet helpt. je dus degene kan... steunen die ja. dat proberen te veroorzaken. Het kan niet. Laten we zeggen, uh, er werd gezegd, je stuurt nachtzichtkijkers en scherfvesten. Ja, maar dat doe je tegen tanks niks. En tegen uh, jachtvliegtuigen ook niks. Dus, dus dit... je zult ze moeten trainen, de rebellen, het Vrije Sierse Leger. En je zult ze moeten bewapenen. Vindt u dat ook, meneer Buma? Nou, ik hoor het laatste woord bewapenen. Uh, dat vind ik een, een totaal verkeerde weg. Uh, jawel, voor de wind, wind komt dan een jochie van 12 met een pistool tegen. Uh, er gaan Nederlandse jihadstrijders naar Syrië toe. Voor je het weet komen die ook aan wapens. Het is daar zo'n uh, onduidelijke chaos... Dat het leveren van wapens eerder de burgeroorlog verergert dan dat hij hem oplost. Er ja, is hier geen sprake is van een burgeroorlog. Er is geen sprake van een burgeroorlog. Het is sprake van een afschuwelijk regime. Wat vele jaren heeft geregeerd eh, via concentratiekampen. Het bestoken zelfs H Hama, et cetera. In het noorden is platgebombardeerd door de vader van deze president. We hebben een afschuwelijk regime te maken. Wat nu oorlog tegen de eigen bevolking. Maar meneer voelt. Van Balen, weten we wel met welke oppositie te maken hebben? Wat Want die weet, oppositie nee? is ook heel erg verdeeld. Wij we weten dat het chaotisch is in het land. We weten dat elke dag die langer duurt, er ook meer jihadstrijders, die en nu komt de ironie, die ook door Iran worden bewapend. Die bewapenen zowel hm. Assad als degenen die Assad bestrijden, maar dan de meest radicalen zijn. En dan zeg ik, er is een groep gematigden, steun die nu. Kun je garanderen dat er nooit een wapen uh, verdwijnt? Nee, maar doe je het niet... dan zal Assad nog heel lang de zaak onder controle kunnen houden. Maar het is hier ook al even hoorbaar aan tafel. Hè? Waar het over gaat eigenlijk, is dat wapenembargo. Wel of niet, dat is internationaal een zeer gevoelig onderwerp. Ja. Uw fractie ook in het Europees Parlement uh, is daarvoor uh, opheffen dat embargo, wapensturen. Dat is toch helder en duidelijk? Het is helder dat uh, vanuit het Europees Parlement zeg ik: uh, hef het wapenembargo op. Maar laat dit... landen, nee, wacht even, laat en, landen zelf beslissen of wat zij willen doen. Dus Nederland moet een keuze maken... wat Nederland doet, daar treed ik niet in. Ja, en dat maar vindt ik u ook zeg, niet iets wat Europees geregeld zou moeten worden? Nee, nee, ik vind dat Europees geregeld moet worden... Uh, dat landen die verder willen gaan, bijvoorbeeld het trainen van trainers... en het bewapenen, dat die dat kunnen. Frankrijk, Groot-Brittannië, Amerika heeft ook al gezegd... dat ze geen bezwaar daartegen hebben en dat Nederland zelf een positie bepaalt. Dat is aan Nederland wat Nederland doet. Meneer maar ik neem benijn, aan hè? dat je daar wel een mening over hebt... wat Nederland zou moeten doen. Ja. Dank u ik voor zit de vraag. in het Europees Parlement, dus ik controleer de commissie. En u zit in de Tweede Kamer, u controleert de regering. Nee, ja, maar dat is wel een goede vraag. Nee, die goede vraag is dat ik vind dat Nederland een af, afweging moet maken. En die leg ik bij de Tweede Kamer neer en bij de regering neer. Nee. Maar ik ga niet vanuit Brussel. Nee, dat is de grootste maar, fout die nee, je zeg, kunt nee. maken. Zeggen hoe het hier moet gebeuren. Nee, maar het, de mededeling, ik vind dat het wapenembargo opgeheven moet ja. worden. betekent dat je het reëel vindt dat er wapens naar die groepen toe gaan. Ja, klopt. Dan betekent dat dat je dus een positieve grondhouding zou hebben als Nederland daar aan mee zou doen. Ik zit dat Nederland het zelf moet beslissen... maar ik zal het natuurlijk niet verwerpen als Nederland het doet. Maar zijn is een eigen en, keuze. Nou, en, dan en dan zit ik daar verder? anders in. Want ja, ja. Ik vind, u, is, want ik vind het echt rol... onbegrijpelijk dat wij een, een, een land... wat, wat in zo'n onduidelijke toestand verkeerd wapens gaat sturen... denk aan Afghanistan. Ja, en, hebben we in dat tijd, als het Westen... Stingerraketten bijvoorbeeld geleverd ja. aan de toen vrienden, de Taliban tegen de communisten. Ja, daar was het wat CDA voor toen, uh, ook in die periode. Daar hebben we dus ook van geleerd. Want vergeet niet wat er gebeurd is. Nee. Uiteindelijk kwamen daar de agressieve uh, orthodoxe krachten aan ja. de macht... Die kregen dus alle wapens en werden ze tegen een kijk de En kijk naar Libië, daar is uiteindelijk ingegrepen. En ik wil niet zeggen dat het fantastisch gaat, maar het gaat er redelijk. En dan nog een ander punt: ingrijpen echt, militair ingrijpen, meneer Buma. Dus nou, niet ik, wapens, maar. Het, het is, ik geloof dat het hier geen oplossing kan bieden. Uh, ik, ik vind ook dat we geleerd hebben uit landen waar we dachten de meerderheid die democratisch was te steunen, om te zien dat vervolgens die meerderheid weer werd gekaapt door landen als Iran en andere agressieve landen... om daar een uh, orthodox uh, sharia-land van te willen maken. En dat een, is een heel groot risico. Het is een dus duivels dilemma, maar niks doen is nog een nou, groter dan ik, probleem. Dan zie ik veel meer in uh, humanitaire steun. Zoals de wind daar nu is. Waar zitten de vluchtelingen? Wat kunnen wij doen? En nee. die steun bieden, daar ben ik maar zeer voor. Maar in Syrië horen. kom je daar dus nauwelijks bij. Ja, dat is een heel en hoe de mp beschermt u Hoe ja. beschermt u dus gewoon onschuldigen die in het gebied van de rebellen zitten? Hoe beschermt u die? Nou, hier zit bijvoorbeeld het punt, wat, wat we ook net hoorden van Joel, dat in Turkije onvoldoende opvangkampen zijn. Je kan het ook via Turkije nog doen. En zelf vluchtelingen opvangen, tot slot nog? Nou, ik ben een groot voorstander van opvang in de regio. Zoals want als het, timmers, als het timmermans ook als het zegt. voorbij is. Ja, want als het voorbij is, dan moet men weer helemaal terug. Maar goed, Duitsland maar moet neemt land... er wel 5000 op. Ja, Zou maar dat optie zijn ik zie dat niet als de oplossing van dit probleem. Nee, ik zie de maar... oplossing van dit. Nee, dus da daarom zeg ik dus dat ik dat. Een niet... bijdrage misschien. Nou, als vluchtelingen zich melden, gaan ze in Nederland altijd in een normale procedure om eventueel okay, opgevangen te worden. Oké, dus ook de Syrische vluchtelingen over... in een normale procedure zegt Ja, u. en als je praat over opvang van grote groepen, dan moet je dat meteen over de grens doen. Dicht bij het land waar het conflict is, maar wel in veiligheid. Oké, okay, uh, vluchtelingen kunnen zich melden, dat is ongeveer de boodschap. Toch, meneer Buma? Nou, dat klinkt wat... Dat klinkt wat, wat, wat... Wat sneu, maar de werkelijkheid is dat ik denk dat het om grote groepen gaat... die direct over de grenzen ja, help en, dus en Turkije, Help Turkije, Helpt ja. Turkije en Jordanië en dat soort landen. En dat liever... doen we ook, met, okay. met bijvoorbeeld naar wapens aan Turkije leveren. Hier Kijken naar die actie maandag, ja. 555 Giro. Ja, hier aan tafel de duidelijk dat het geen eenvoudig probleem is... vooral om uh, op te lossen. Hans van Balen, Sibrand Buma en Ellen Dekkers, dank. Dank voor je komst en luisteraars dank voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer, dus heel graag tot dan. Dag.